Bij een oldtimer-evenement in Deventer zijn vanmiddag twee leden van de organisatie zwaar gewond geraakt. Het zijn medewerkers van de Brouwers Boulevard Sprint die op de baan stonden toen ze door een auto werden aangereden. Eerst werd gemeld dat een auto het publiek was ingereden, maar dat blijkt niet te kloppen. De coureur bleef binnen de baan toen hij de medewerkers raakte. Twee anderen raakten licht gewond. De race met klassieke auto's in Deventer werd meteen afgelast. Het was de eerste keer dat het evenement werd gehouden.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 Het Nederlandse kampioenschap wielrennen is gewonnen door Pim Lichthart. In Aup Marsum was de renner van Vacansoleil Soleil de snelste van een kopgroep van zes man. Bram Tankink werd tweede. Renier Honig eindigde op de derde plaats achter Pim Lichthart. Robert Geesink stapte een paar ronden voor het einde af. De Rabo-kopman voor de Tour de France reed op dat moment in de kopgroep. Volgens de Rabo-ploeg had Geesink problemen met de aanpassing naar zijn hoogtestage.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 ...heeft dit wat met uh, Floris te maken? Nou, dat zei best wel eens gelijk. Ja, Goedenavond trouwens. Uh, goedenavond, uh, ook luisteraars. En uh, ja, u hoort het, uh, zilver Robbie staat aan de knop, hè? Want uh, onze eigen Daan, ja, die gaat iets anders, hoe weet ik veel wat. Ja, die is er niet, hè, vanavond. vanavond. Nee, nou, hij staat hier in de studio, maar gaat gewoon weer pleiten. Doet uh, zijn kostuum aan zelfs. Huh? Ja, nou. Heb je een afspraakje, Daan? Ja. Goed, hey, um, ja, de, de, de, ik weet niet of mensen dit nog wel goed kennen. Dit was de, de, de, de tune van uh, de televisie Flores Floris, met uh, onder andere, uh, uh, uh, hoe heet ze ook alweer, uh, nou... Uh, Paul Verhoeven, Paul Verhoeven. Rutger deed mee, onder andere. En uh, Hans Boskamp deed mee, onder andere. En nog een paar van die bekende oude uh, Nederlanders. Uh, het was een zwart-wit serie. En dit was de begin um, Dat wil eigenlijk ook zeggen dat wij... Uh vandaag een heleboel uh, filmthema's hebben en ook uh, tunes van uh, series en ik ben ze vrij geweest en ik heb gelukkig van uh, Lena van der Haak nou, onze uh, programmaleider uh, uh, uh, toestemming gekregen om ook nummers van na 75 te draaien, nou daar ga ik vanavond drie keer gebruik van maken en je krijgt het zo meteen te horen. We gaan eerst met uh, zometeen verder met David Bowie, Rebel Rebel uit 74, vervolgens Emerson Lake Polmen met de Peter Gunn en Peter Gunn, dat was een uh, televisieserie, een detective serie uit uh, 1958 in Amerika. En zij hebben dat later op uh, muziek gezet. En dat is een uh, groot hit geworden voor ze. Hermes, en met Slick Palmer, Peter Gunn, theme uit 1980. En vervolgens gaan we naar Frankrijk van Slaas Ardy. Command de Adieu, ook een leuk nummer uit 1969. Laat ze me horen, Rob. 69. 69 uiteraard uit 69. He, een mooi jaar. Schitterend jaar. O, dat is Frans. Oké. Goed. <laughs> Oké. Okay. Uh, goed, uh, uh, een van de beste spaghetti versions ooit, volgens heel veel mensen, was uh, The Good Bad, The Ugly. Een uh, de derde uh, de deel uit de dollar Trilogie van Sergio Leone. En Hugo Montenero heeft daar het uh, thema voor uh, geschreven. En ook uitlaat voor, door zijn organisatie. Dat is de eerstvolgende plaat. Daarna Jethro Till met Boeré. En uh, een heel oud. Uh, um, um. Ja, nummer nee, kan ik het eigenlijk niet noemen Een stuk van uh, John, B., John uh, Johannes B. Uh, Bach Johannes Sebastian Bach oh of zo, zwaar, uh, dus of weet niet. Ik, Nee, dat is wel lekkere muziek eigenlijk hoor Bewerkt door Ian Anderson, de, de voorman van Jethro Tull En als laatste van de volgende drie Is uh, Love Unlimited aan de beurt Met de theme van Loves Oh, die ken ik wel Ja, die heeft het zeker weten yes. ja, Zullen we gaan luisteren? Zullen we gaan luisteren, drie ja, platen wat? achter elkaar Waar komt het uit? film uh, Love. hè? love theme is dit. Van Love Unlimited. Een uh, studiegroep uh, van uh, de, de grote studio's in Chicago die dat uh, gespeeld hebben. Oké. Okay. Ja. We, uh, we gaan door met uh, Neil Young. Uh, een van mijn favoriete uh, songwriters en uh, performances. Met het nummer Omherde 1972. En dan gaan we weer naar filmmuziek. En wel uh, Mrs. Robinson van Simon Garfinkel. Uit de genaaklamige film. ...uit 1967... ...met in de hoofdrollen Anne Bancroft en Dustin Hoffman. Het was eigenlijk de doorbraak van Hoffman... ...en Bancroft kreeg zelfs een Oscar-nominatie voor een rol in die film. Uh, het gaat over een, een, een, een net afgestudeerde 21-jarige jongen... ...Benjamin Braddock... ...die uh, verleid wordt door een vriendin van zijn ouders... ...tijdens een feestje. Leuke film, mooie film, goede film. Uh, en het staat in de uh, top uh, 20 van de films... ...met de meeste inkomsten in Amerika... En dat wil ik wel wat zeggen, denk ik ook. Dan uh, een, een Engelse naam, een Britse naam moet ik eigenlijk zeggen: Marion Faithful Ballad of Lucy Jordan uit 1979. Gewoon omdat het gewoon lekker muziek is. Weer drie achter elkaar bij ja, Golden CFM. Met dezelfde uh, Robbie aan de knoppen. En uh, Col de Jam natuurlijk tegenover mij. Ja, ja, ja. En met dit laatste gaan we door Rob zometeen draaien voor u, een Song from Mesh. Ja, dus het officieel. Noem, Niet, noem, noem je even noem, noem. Serie. Song from Mesh. Een serie die voor het eerst uitgezonden werd op 17 september 1972 en de laatste op 28 februari 1983 en die laatste aflevering is een van de best bekeken programma's ooit geweest. <laughs> het is een geweldige serie. Het gaat over een, uh, ja, wie, ja dat weten we eigenlijk toch allemaal, een veldhospital in de, tijdens de Koreaanse oorlog waar Amerikanen dus uh, hun uh, collega's uh, moesten verzorgen ...en met personages als Hawkeye, Trevor John... ...BJ Honeycutt... ...ja, en BJ, daar zijn ze nooit achter, wat waar, ...waar dat nou voor stond... En ...natuurlijk Hotlips... ...en uh, Colonel Henry Blake... ...geweldige vent... ...en dan Sherman Potter... ...gek met paarden... ...Major Frank Burrs... ...en zijn opvolger Major Charles Emerson Winchester III... ...en dan krijgen we natuurlijk uh, Radar... ...Corporaal Radar... ...Riley en uh, Max Klinger... ...ja, geweldig... ...en vader... John McCailey. Hele mooie serie. Goede, goede uh, uh, humor zit er echt helemaal in. Uh, ik ga het weer helemaal kijken, stuk voor stuk weer. Dan gaan we naar Dusty uh, Springfield, Engelse dame. I Close My Eyes and Count on Ten, een van haar eerste hits uit 68. En dan gaan we weer naar uh, wat filmmuziek uh, uit uh, Nederland, wel te verstaan. Turks Fruit, een film uit 1973. Uh, daar maakten uh, Top Stilemans en de van Otterlo de muziek voor. En dat gaat nou als laatste van dit blokje van 3Draaier op. Oké, okay, daar komen ze aan. Althans, ja. <laughs> Die weet het maar nooit, Oké. Okay. Oh, okay. ja ik ga even te doen dat is wel heel prachtig nummer alleen maar met het mondje en fluiten maar de man is toch een, een, een, een, een kunstenaar wat dat betreft want hij kan ook uh, mondharmonica spelen dat wil je echt niet weten geweldige muziek geschreven door Rogier van Otterlo en uitgevoerd door Tot Tielenmans met het uh, orkest van Rogier van Otterlo we gaan gauw door want we hebben nog maar heel kort tijd jammer jammer jammer we gaan uh, Gary Rafferty voor u draaien right down the line gewoon ook weer Leuke muziek, lekkere muziek. Rafferty is eigenlijk niet uh, onze doelgroep, maar we draaien het gewoon. En daarna uh, het theme van uh, Shaft, een film uit 1971. En daarmee heeft uh, Isaac Hayes, die de muziek geschreven heeft, zowel een Oscar als een Grammy Award en een Golden Globe gewonnen. Uh, ook hele lekkere muziek. En dan als laatste van het blokje van 3, ik ben alleen bang dat we het niet halen. One of These Nights uit 75 van de Eagles. Nou, We gaan ons best doen. Maar eerst, Rafferty.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 te dat uh, tikt langs zie je dat onder. gebeuren. Ja, ja, ja, het kan niet, het is niet anders. Uh, helaas, uh, elke keer als we weer aan het einde van het programma zitten, heb ik spijt dat we niet nog een uurtje doorgaan. Maar uh, de jongens die zitten hier naast met de natuurlijk om weer te gaan beginnen met hun eigen programma. En dan ben ik weer die naam kwijt, natuurlijk. Dat vergeet ik altijd. <lacht> dat dacht ik niet toe. Maar, uh, van ons uh, zitten erop. Over twee weken uh, zijn we er weer met nieuwe uh, gouw muziek uh, bij Golden CFM. Het uh, gouw programma van uh, lokale radio CFM. Uh, Rob, uh, dankjewel dat je er wilde zijn. Ja, graag. Gedaan? anders had het niet door kunnen gaan dit verschrikkelijke feest dat we hebben gehad vanavond met een ontzettend lekkere muziek uit uh, films en uh, televisie uh, een beetje gelardeerd met uh, heerlijke muziek uit de jaren 60 en 70 Graag tot over twee weken met een nieuw programma van Golden CFM. Tot dan. En we gaan eruit uh, met uh, Isaac Hees en een heel klein stukje IOS. Ja, redden we dat? Ja, een heel klein stukje oh, hoor. Oké, okay. nou vrij dan maar. En dan gaan we knockout FM. Oh ja, zo heet je die gasten. Ja, nou weet ik het. Oké, okay. tot de volgende keer wat betreft Golden CFM en bedankt voor het luisteren.